10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bert van Sloten en Thijs van den Brink. Goedemorgen en welkom tot vanavond 11 uur. Weer nieuws en interessante gesprekken daarover sport en muziek. Met dit uur, waar wil de ChristenUnie naartoe? En de vraag of de mens in aanleg goed of kwaad is. Dit naar aanleiding van de laatste dag gisteren van het proces tegen Anders Breivik. Nu is het nieuws met Juris Stebenitski. In Sittard is vannacht een man van 23 overleden na een zware mishandeling. Dat gebeurde op straat in het centrum van Sittard. De man uit Münster geleen raakte zwaar gewond en werd nog naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. Uh, rond een uur of drie vannacht is er op de putstraat in Sittard iemand zwaar gewond geraakt uh, bij een mishandeling. Uh, die man is naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar helaas komen te overlijden. Voor de mishandeling zijn twee verdachten opgepakt. Het zijn twee mannen uit Sittard. En het is niet bekend of ze het slachtoffer kenden of ruzie met hem hadden.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 Het inbouw van het apparaat en de cursus kosten een veroordeelde automobilist 4000 euro. Het blaasapparaat blijft minstens twee jaar in de auto. Netbeheerder Stedin heeft een systeem ontwikkeld... waardoor de meeste stroomstoringen voortaan binnen een minuut kunnen worden opgelost. Het systeem wordt maandag in Rotterdam in gebruik genomen... en werkt met speciale sensoren, zegt een woordvoerder. Hetzelfde herstelling netwerk zorgt ervoor dat wij sensoren plaatsen... die weten waar dan op een gegeven moment de fout plaats is... Dit communiceren met op afstand bedienbare schakelaars. En uiteindelijk weet hij of dat het netwerk goed is, of dat er ergens een graafmachine onze kabel raakt. Nu is het nog zo dat monteurs bij een storing op zoek moeten naar de precieze plaats waar de bekabeling kapot is, waarna de stroom kan worden omgeschakeld. Meestal duurt dat 1 à 2 uur. Met het nieuwe systeem zijn storingen zoals in Nieuwegein niet meteen opgelost. Volgens Steding was de impact van het onweer daarbij zo groot dat omleiden van stroom niet mogelijk was. Het weer, vanmiddag stapelwolken en af en toe zon, plaatselijk kan een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden, morgen bewolkt, regenachtig en maximaal 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, door werkzaamheden staan er files op de A1, Hengelo richting Amersfoort, tussen knopen Beekbergen af het Hoenderlo 4 kilometer en op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal West en Maarsbergen 6 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden al vanaf knooppunt Maanderbroek, via Barneveld en Amersfoort, of de A30, A1 en de A28. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Voor veel mensen de verpersoonlijking van het kwaad. Dat doet de vraag reizen, is de mens in aanleg wel geneigd tot het goede of is dat aangeleerd? Over, Rijn over de gewelddadige mens. En we hebben ook in de studio Arie Slop van de ChristenUnie. Deze week kwam zijn partij in het nieuws met het plan om de zilvervlootrekening weer in te voeren. Meneer Slop, had u vroeger zelf ook een zilvervloot? Ik had zeker een, een zilvervloot ja. en heb daar ook nog hele goede herinneringen aan, want het bevordert de spaarzien. Ja, maar En hoeveel procent bonus is erop uitgekeerd? 10 procent. 10 procent, mooi. We gaan daar straks over verder praten. Maar we beginnen met de snel stijgende energieprijzen. Hier zijn Bert van Sloten en Thijs van den Brink. De kans is groot dat we meer voor stroom en gas gaan betalen. Dat zegt een van de grootste energieleveranciers van Europa, het Duitse bedrijf RWE. Wordvoerder Jeroen Brouwers van Essent RWE. Goedemorgen, hoe komt het dat de prijzen zo stijgen? Ja, goedemorgen. Nou, um, Europa, en uh, met name speelt het ook in, in Duitsland als het over kernenergie gaat... we willen uit uh, de fossiele brandstoffen en uit uh, kernenergie... En we willen uh, natuurlijk, we willen iedereen, inclusief wij, We willen naar een duurzame energieproductie in de toekomst. Dat, heet, dat hele proces heet de energietransitie. Nou, wij maken deel uit van die energietransitie, maar uh, die moet wel betaald worden. En daarin zit dan het uh, probleem voor, de, voor nu en de nabije toekomst. Uh, als de staat dat soort uh, kosten niet op zich wil nemen, dan komt het eigenlijk automatisch uh, terecht in de, in, de, in de stroomprijs voor, uh, voor consumenten en, en bedrijven. Want windenergie en zonne-energie is duurder dan kernenergie? Nou ja, de, de hernieuwbare energie, bijvoorbeeld wind, wind op zee, wind offshore... waar een groot gedeelte van de duurzame energieproductie in de toekomst vandaan moet komen... omdat we daar plek hebben en daar hele grote windmolens neer kunnen zetten... die is echt een factor, nou ja, keer vier nog duurder dan de, de conventionele manieren van energie opwekken. Dus ja, je snapt als je er overschakelt op, over wil schakelen op dat soort duurzame energieproductie... wat absoluut moet gaan gebeuren overigens, wij maken er ook deel van uit... Ja, dan zit je wel met een kostenplaatje en die onherroepelijk terug gaat komen. Uh, en dat is wel een vervelende boodschap, maar dat gaat voor uh, de consumenten wel gebeuren. Je ziet het nu in Duitsland uh, ook al uh, gebeuren dat uh, de mensen met een minimuminkomen daar al in de problemen beginnen te komen. En in Engeland speelt dat ook al. Nu is, uh, en in Nederland gaat dat uh, uh, waarschijnlijk ook gebeuren, afhankelijk van politieke besluiten over energiebeleid. Hoewel de Nederlandse minima niet de minima zijn. In Duitsland zit er dan wel een verschil in. Maar ja, het gevaar zit er wel in. Dus daar zullen de verschillende regeringen toch echt heel goed in ja. moeten gaan letten. En is dat een tijdelijk probleem? Zolang die transitie bezig is en daarna is het over? Of zegt u dat is blijvend? Uh, ja, dat hangt helemaal uh, ervan af. Uh, wat voor regelingen we gaan uh, instellen. Uh, nationaal gezien en Europees gezien. Welke oplossing we kiezen om die energietransitie te bereiken. Wat je nu op dit moment ziet, dat is, uh, is dat alle Europese landen onafhankelijk van elkaar bijna allemaal hun eigen energiebeleid hebben. En uh, als je echt naar een goede energietransitie wil, dan zul je dat echt Europees breed moeten ja. aanpakken. Een, een heel klein voorbeeldje om, om te noemen, uh, om te laten zien op welke manier dat fout kan gaan, is dat je op dit moment, uh, geeft de Duitse staat, die geeft 140 miljard euro uit aan uh, subsidies voor uh, zonnepanelen. Uh, we, we hebben het in Nederland over besparingen van 18 miljard euro uh, per jaar, maar Duitsland die doet gewoon 140 miljard subsidie. Het is ook een veel groter land. is een veel uh, gro uh, groter land, maar een gigantisch veel effect daarvan is dat de stroomprijs, uh, uh, omdat die, die stroom op de markt gebracht moet worden, laag of zelfs negatief is. Ja, ja. En ja, dan krijg je een probleem, dan, dat werkt dus marktverstorend en daardoor heb je ook geen geld meer beschikbaar vanuit die Duitse overheid voor andere CO2-verlagende techniek, omdat al het geld daarin gaat zitten. Ja, oké, okay, dat gaat dus duur worden. Eén ja. opmerking nog, PvdA-kamer, dit Atje Kuiken, die twitterde vanmorgen... allemaal pure propaganda van en voor RWE om kernenergie te promoten. Ja, dan denk ik toch echt dat we even de, de actualiteit op moeten volgen... want wij hebben juist vorige week uh, gezegd dat wij uh, RWE niet meer gaat investeren in uh, kernenergie. Niet in Duitsland en ook niet uh, buiten Duitsland. En u wilt het dus, ook niet meer? Nee, dat willen we niet. Nee. Dat gaan we ook uh, niet meer doen. Ook niet in de toekomst. Oké, okay, duidelijk. Jeroen Brouwers van Essent RWE. Dank u wel. Arie ah, ja. hier in de studio heeft er nog niet over getwitterd. Maar meneer Sloop, als ik dat zo hoor, gaat dat dan gebeuren? Gaan die energieprijzen omhoog? Ja, dat is denk ik wel uh, iets waar we rekening mee zullen moeten houden. Maar we hebben het ook over korte en lange termijn. Als we nu niet die transitie uh, ingaan... en zorgen dat we ook over onze eigen energie uh, kunnen blijven gaan... en dat zijn we natuurlijk nu wel mee bezig. Om te beweren ook die duurzame energie... Uh, ook zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Ja, want wind- en zonne-energie, wat die meneer van de Energiemaatschappij ook zei... dat wordt duurder. Ja, maar we zullen, wij moeten proberen greep te blijven houden op onze eigen energie. En op het moment dat wij ons uitleveren... ook aan energie die we van buiten zullen moeten gaan krijgen... gaan we ook op de langere termijn risico's lopen. Dus we zullen deze periode in moeten. Ja. En er zit uiteraard ook het duurzaamheidsaspect uh, uh, bij. En er zit het aspect bij van, van de minima, zal ik maar zeggen. Dus uh, de mensen met een kleine beurs die moeten dus fors meer gaan betalen. Nou ja, je zult dus ook in de gaten moeten gaan houden... hoe uh, de kosten zich uh, gaan uh, ontwikkelen. Kijk, dat, dat zien we ook op andere terreinen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld nu ook in de zorg waar de kosten in een, in, eigenlijk in twaalf jaar tijd zo'n beetje verdubbeld zijn... als het gaat om wat we per Nederlander kwijt zijn aan zorg... zullen we ook ingrepen moeten doen plaatsvinden. Proberen we ook, als maar even kan, ook de minima daar zoveel mogelijk bij te ontzien. Dus dat vraagt wel heel veel wijsheid. Ook in de komende jaren, ook op een terrein als de energie. Oh. U bent hier omdat we gaan praten over het verkiezingsprogramma. Dat is gepresenteerd. De lijst is er. Vandaag zijn de congressen van de VVD, van D66. Dus wij dachten, laten we ze iemand uitnodigen die daar nou, een goed commentaar op kan geven. Maar zullen we eerst eens eventjes in eigen gelederen beginnen. Ja, ons congres is volgende week. Dus ja. ik kom vandaag hiervoor vrijmaken. Ja, eigenlijk. dat ja. scheelt enorm. Zeg, de kandidatenlijst. Ben je tevreden over de kandidatenlijst? Ja, het is natuurlijk altijd een kandidatenlijstproces. Het is natuurlijk altijd iets van, ja, er zijn mensen gelukkig... en er zijn mensen minder gelukkig. Dat is onvermijdelijk. Dat is bij ons ook gebeurd. Maar als ik kijk naar de lijst die wij hebben... dan zie ik dat we een hele mooie brede lijst hebben. Ja. jong, oud, man, vrouw. Ik weet niet of het onze taak is om alle ongelukkigen van de wereld... hier altijd te laten passeren. Maar er is één iemand, heel erg ongelukkig, Cynthia Ortega. Ja, dat uh, klopt. Die staat helemaal niet eens op de lijst. Je kan iemand laten zakken, maar je kan ook iemand te laten afkukelen. Nou ja, dat zijn keuzes die op dat moment gemaakt worden. En, en ons bestuur heeft ervoor gekozen om haar uiteindelijk geen plek op de lijst te geven. Ja, dat is een voorbeeld van, van, van pijn, zeg maar, die zit op het moment dat de lijsten worden gepresenteerd. En de fractievoorzitter... Het gaat dan geen partij voorbij. Nee, maar de fractievoorzitter heeft daar geen, uh, geen mening over, geen advies bij. Ik heb uiteraard meegesproken over, uh, over de lijst in die zin... dat ik in het begintraject uh, aan mocht geven van, nou, een beetje wat mijn beeld uh, ook uh, was... Ik heb als uiteindelijk afsluitend, toen ik met deze lijst werd geconfronteerd... want zo gaat het, dat is een, een onafhankelijk proces wat moet plaatsvinden... heb ik gezegd, van, nou, met deze mensen kan ik zeker uit de voeten in de komende jaren. Kunnen we ook naar de toekomst toe? Want dat is natuurlijk belangrijk. Je moet ook een soort mix ja. hebben van mensen die al een aantal jaren uh, in de kamer hebben gezeten. Nee, maar je dat moet ook weer ik. nieuwe Precies. mensen bijkomen. Je moet een verjonging en je moet ervaring. Ja. Maar laat ik het je gewoon eventjes hard uh, vragen. Dan was ze niet goed genoeg. Ik vond haar uh, op haar terreinen vond ik haar prima uh, functioneren. Maar als ik kijk naar de afwegingen die er gemaakt zijn, ook naar de toekomst toe, om weer die mix van, van mensen die al een tijd gezeten hebben en mensen die een nieuw moeten Hoorlander bijkomen. zijn. Zoem zat ze in de Kamer dan? Uh, zij heeft zes jaar in de Kamer gezeten. Want dat is al ja. lang tegenwoordig. Nou, dat, uh, als je kijkt om je heen wat er, wat er gebeurt, is dat, een, uh, is dat al een behoorlijke periode. Ja, goed. Ja. En nou zijn er ook vrienden die proberen haar ja. wel weer op die lijst te krijgen. Is dat trouwens mogelijk in, uh, in, in theorie? Um, het is lastig. Als je bij ons niet op de lijst staat, uh, dan kun je niet zomaar op de lijst uh, geplaatst worden. Wel zijn er bepalingen dat het bestuur een bepaalde opdracht kan krijgen... om toch in bepaalde situaties uh, af te wijken van bestaalde regelingen. Ik heb de indruk dat daar nu gebruik van gemaakt gaat worden... Nou, laat zullen we zien. Ik bedoel, partijdemocratie is ook een groot goed. Dus laat de discussie maar gevoerd worden. Maar er zijn een miljoen gekleurde christenen in ons land. Er staat er nu niet eentje in de top 5-6 bij u. Nee, wel in de top 10. Uh, Nummer 9. Ja, dat klopt. Uh, nee, dat is waar. Uh, dus dat is uh, een aspect wat bij de mensen die nu proberen om toch weer Cynthia uh, op de lijst te krijgen, iets wat bij hen uh, meewerkt. Maar, maar is dat niet een argument überhaupt wat meegemogen zou moeten worden? Uh, al die migrantenkerken. Ik heb u ook wel eens gehoord van. Nou, we moeten het hebben inderdaad van de grote steden, de migrantenkerken die daar opkomen. Dat is een enorme groep uh, kiezers voor u. Zeker. Dus we moeten ook aandacht hebben voor de problemen die deze mensen in Nederland uh, ervaren. En daar ook in ons, uh, in ons beleid aandacht voor. Vragen. Dat mag niet alleen maar van iemand gevraagd worden... die zeg maar, misschien heel veel feeling met zijn groep heeft... maar dat mag van de partij in zijn algemeenheid uh, gevraagd uh, worden... Kijk, op het moment dat je een, een partij bent met een, een aantal Kamerleden... van ik noem maar iets, 15, 20, 30... dan heb je natuurlijk veel meer ruimte om aan al die verschillende geledingen... in je achterban ruimte te bieden. Dat is voor ons iets lastiger. Ja, de afwegingen zijn nu zo gemaakt als ze gemaakt zijn. En laat het congres zich daar volgende week over uitspreken. Ja, en u verwacht ja. nog wel wat ver veranderingen. Dat zou goed zijn. Nou, dat zullen we zien. Uh, ik verwacht wel discussie. En dat vind ik ook goed. Dat hoort ook bij een gezonde politieke partij als de ChristenUnie... Dat, uh, dat een bestuur niet iets voorlegt en dat dat zomaar zonder enige rimpeling passeert. Laat daar maar over gesproken worden. Laten de mensen zich uitspreken. En na volgende week weten we definitief met welke lijst we verder gaan. Mag ik het dan over de inhoud hebben? We hebben de, de pommetjes gehad. Ja? Ja, ja, <laughs> het ja, geen op een van de meer halen politici dan altijd opgelucht adem. Uh, is dat zo? <laughs> ja, ja, ja, dat valt mij ja. op. Het is een waarneming. Um, de inhoud. Um, ontwikkelingssamenwerking, Europa, grote thema's. Dat worden trouwens, denkt u, ook de thema's van de komende verkiezingen? Of? Nou, ik denk dat Europa met stip uh, heel hoog uh, zal staan. Ook, ook afhankelijk nog wel een beetje van hoe de ontwikkelingen... in de komende weken in Europa uh, zullen zijn, maar... Dat is natuurlijk een vraagstuk wat, uh, ja, wat in de afgelopen maanden... sowieso al heel veel uh, voor ons heeft uh, betekend. Dat ook voor alle keuzes, zware keuzes die we moesten ja. maken. Dus dat zou vreemd zijn als dat ook in de verkiezingen geen rol speelt. Maar laat ik eens beginnen met ontwikkelingssamenwerking. Is um, dat eigenlijk een soort sta in de weg als u in een nieuwe uh, regering zou uh, terechtkomen? Voor, laat zeggen, als andere partijen daar fors op willen bezuinigen? Uh, dus de, de vraag is of ze daar dan nog aan vasthouden... op het moment dat de verkiezingen voorbij zijn? Ik vraag het anders. Mm. Ik vraag of het een sta in de weg is als de ChristenUnie mee wil gaan doen aan een nieuwe regering. Nou, stel dat wij, hè, je mag eigenlijk niet in dat soort vragen meegaan... maar ik wil het één keer doen op deze zaterdagochtend. Uh, stel dat wij aan tafel zitten en de VVD zegt van... wij hebben gezegd, er moet nog een keer 3 miljard bezuinigd worden. Ja, dat is gewoon onmogelijk. Dat kan niet. Uh, dat is sowieso moreel al heel erg verwerpelijk... als je met dat soort bedragen komt... omdat er dan helemaal niets meer overblijft van Ik, de hoor, een weekpunt, ik hoor een weekpunt, Bert. Uh, Ontwikkelingsbeleid. De eerste denk ik uh, in deze campagne. <laughs> ja. Maar ik weet eigenlijk ook wel één ding al zeker... al hebben ja. ze het nog niet zo uitgesproken. Uh, dit doen zij niet voor straks na 12 september... Die doen ze naar om, om zeg maar dat dan ook zo prominent op tafel te gaan leggen. Dit doen ze om de, de PVV, de Pacht, te snijden op te ze krijgen. Het Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Nou ja, het... Ze hebben we toch uitgelegd ook. de, de, de Stef Blok schreef ja. vorige week: van... ja waarom moet de overheid dat eigenlijk doen? Ja. Waarom doen de mensen dat zelf niet? De gironummers van al die organisaties staan op de website. Je kan gewoon overmaken wat je wil. Waarom moet de overheid nou ja, dat doen? Als ik doen? deze redenering doortrek, dan kunnen we over heel veel belastingen zo gaan uh, spreken. Dus het is niet echt een, een, een heel erg sterk argument als je praat over dit soort en uh, maatregelen. En het heeft niet geholpen. 60 jaar, zei hij ook nog eens. Nou, daar kun je ook nog over discussiëren. Nee, ik, ben, ik ben er echt van overtuigd dat dit een. een, een, een ...een keuze is geweest om, uh, om wat kleuren op de VVD-wangen te krijgen... ...om de PVV maar uh, komt wat af te snijden. Vandaan? U heeft natuurlijk met ze onderhandeld ook, uh, pas in dat Koen akkoord ...hebben ze toen niet uh, hun best gedaan om er wat af te krijgen? Nee, dat, sterker nog, uh, toen, hebben wij, toen, ze bij. toen hebben we de 750 miljoen... ...die zij in het Catshuisakkoord hadden afgesproken met het CDA... Uh, ...hebben ze zonder dat, uh, dat ze daar moeilijk over hebben gedaan... ...hebben we dat gewoon weer weg kunnen strijken. Dat was geen probleem voor de VVD toen? Dat was, was geen probleem, hebben ze geaccepteerd. Uh, ze hadden natuurlijk al een miljard daarvoor bezuinigd. Nu komt opeens uit een duvelchat een doosje. Komt er opeens 3 miljard? Uh, ja, nogmaals, ik kan het niet echt serieus nemen. Dit is voor intern gebruik dan? Dan nee. is het om de PVV af te dekken. Uh, dat waren mijn woorden net, ja. Ja, precies. Dus ja. Uh, nou goed, niet serieus nemen. En dan Europa. Want uh, als we het uh, verkiezingsprogramma bij u eventjes lezen: Europa, de interne markt, moet worden bevorderd. Uh, volgende zin is uh, geen politieke unie. Nou hoor ik altijd van mevrouw Merkel. Ik luister wel eens ergens naar. En die zegt dat dat juist met elkaar te maken heeft. Nou ja, het bijzondere is dat mevrouw Merkel dat eigenlijk nooit gezegd heeft... alleen opeens in de afgelopen weken over begonnen is. Nee, dat is, uh, het is zeer de vraag of je dat echt op deze wijze aan elkaar moet verbinden. Als ChristenUnie vinden wij Europa uh, belangrijk als het gaat om vrede en veiligheid. Dat heeft ons veel goeds gebracht in de afgelopen decennia. De interne markt is ook voor ons land een open economie ontzettend belangrijk. Daar is een euro aan gekoppeld waar wij vanaf het begin onze vraagtekens bij hebben geplaatst. Omdat daar een vooronderstelling achter zat dat al die Europese staten die economieën wel naar elkaar toe zouden groeien. Nou, we zien nu dat dat niet gebeurt. Ja, u wilt dat ook nog om... dus ook he, naar het ontkoppelen, als het ware. Ja, we vinden dat alle opties op tafel moeten komen omdat het wel om hele grote zaken gaat. Dan moet je niet leden alsof er maar één oplossing is... Uh, nu wordt eigenlijk uh, weer een nieuwe vooronderstelling eraan gekoppeld van, nou, als we nou tot een politieke unie komen, dan komt het allemaal wel weer goed, ook met die euro. Ja, ik heb het idee dat we steeds verder een vuik in uh, zwemmen, moeten we volgens mij niet doen. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 sportzomer. Het werd gesloten, het van, van de brink Met vlaggen in de hand.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 Steven, het gaat door, door, door. Altijd maar door, door, door. Hooggebeten. Oh,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 do, door, altijd maar do, do. door. Hoge bergen, diepe dalen, van de start tot de finale. Gaan we door, door, door, door, door. Web van Klaveren, Fanny Blankers Koen, Anton Geesink, Art en Keesie, Jan dan Jansen, dan Jansen, Koen Bolijn, Wim Ruska, door, Johan Kruijff van Bentem, Joost Hoetemelk, Ellen van Lange, Teun de Nooier, Gerry Kneteman, Ron Zwerver, Inge de Bruin, Ruud Gullut, Marco van Basten, Richard Krijzer, Mark Huizinga, Pieter van der Hogeband, Edwin van der Sarr, Leontien van Moorsel, Bonfire en Maarten van der Weijden. En het gaat door. Voor het goud, voor de zegen, niets houdt ons tegen en het gaat door. Mmm Verder hebben wij het nog niet geschopt, Thijs, dat we in een cd voorkomen. Tom Egberts wel, want die hoorde u hier zo bij J.W. Roy. Het liedje heet De Kampioenen. De Radio 1 Sportzomer Zomer, En die is vandaag van profielrenster en schrijfster Marijn de Vries. Toen ik woensdag door de dierentuin in Emmen fietste... naar de start van het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden... kwam ik langs de Bavianen. Of de Apen met de Rode konten, zoals wij ze vroeger noemden. Wat heb ik daar als kind vaak gebiologeerd naar staan kijken, naar die rare, drukke apen. De onderdanige vrouwtjes, de schattige kleintjes en de bazige mannetjes. Ze zijn geen spat veranderd. Ze vechten nog steeds om een tak met verse blaadjes en draaien elkaar krijzend hun rode kont toe. Terwijl ik de wedijverende apen bekijk, moet ik ineens aan het Nederlands elftal denken. Een Arjen Robben, om precies te zijn. Hij lijkt wel een beetje op zo'n klein aapje. Mager, kortharig en met slungelige armen. Niet de allerkleinste, maar wel te klein om de baas te kunnen spelen. En dan toch met grote gebaren, hou je bek naar de grijze alfa-aap roepen. Op de apenrots geeft de alfa-aap het kleintje een tik op zijn kop. Nee, dat kan Bert van Marwijk niet zijn. Doe eens normaal, man, lijkt hij tegen het aapje te gebaren. Maar, denk ik, ja, met die lange manen heeft deze alfa inderdaad al iets van Geert Wilders. Ik ben al sinds mijn vroege jeugd gek op het bestuderen van apengedrag. Toen leunde ik met mijn kin op de muur rond de apenrots hier in de dierentuin... tot het profiel van de steentjes in mijn huid stond. Nu zet ik gewoon de televisie aan. Het EK-voetbal is weliswaar voorbij voor Nederland... dus we zullen tot mijn grote verdriet zonder het aapjesgedrag van de voetballers moeten stellen... maar gelukkig gaat het binnenkort los op de politieke apenrots. De lijsttrekkers zullen hun borstkassen laten zwellen... hun manen oppoetsen en naar elkaar grommen en grauwen. Ze zullen hun tanden laten zien en blazen en gillen. Desnoods draaien ze elkaar hun kont toe, als het echt moet... De kiezers zijn de groene blaadjes. Je moet ze grijpen, voor de ander het heeft gedaan. Sport en politiek. Ze halen het beest in de mens naar boven. Nog nooit was de startplek van een wielerwedstrijd zo toepasselijk. Misschien moeten de dames en heren uit Den Haag... ook maar eens naar de dierentuin hier in Emmen komen... om te kijken hoe de echte alfa's op de rots het aanpakken. Kunnen ze vast nog wat van leren? Met enige spijt ruk ik mijn blik los van de krijzende dieren. Ik moet me nu echt klaarmaken voor de start en me concentreren. Nog vier, drie... Twee, één seconde en ik draai de bavianen mijn kont toe. Weg hier, weg van de apen. Want jongen, jongen, ze zijn leuk om naar te kijken hoor, maar ook vermoeiend. Dodelijk vermoeiend soms, die stinkende bavianen op de apenrots, met hun herrie om niks... Profielrenster en schrijfster Marijn de Vries... die werd deze week achter op het NK tijdrijden... met een gemiddelde van 42 kilometer per uur, Bert. Dat is ongelooflijk snel, Thijs. Dat, Dat kunnen wij niet. halen wij niet. Nee, nee, nee, nee. Morgen een nieuwe column, dan van schrijver Ernest van de Kwast. Ja, Adi loopt een beetje aangesproken gevoeld door de column. Als ja. baviaan of als wielrennen. Nou, ik vind altijd de Vlindertuin in Emmer zo mooi. Dus. <lacht> <lacht> Daar ga ik als eerste naartoe. <lacht> Goed, Bertus dan. We hoorden hem al eerder. Bertus is de diehard FC Utrecht supporter... die vanuit zijn bed de verrichtingen van het Nederlands zelf. Al analyseren. Vandaag in de Oranje Soap een goed gesprek met deze reus uit Sterrenwijk. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterrewijk. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Ik heb eerst twee jaar op bed gelegen en dat is in de jaren tachtig geweest. En nu leg ik inmiddels al twaalf jaar op bed. Ik ben ook wel eens een keer weer een stukje beter geweest. Toen ben ik dan naar de begrafenis van mijn ouders geweest. Mijn moeder en mijn vader. En daarna is het gewoon pet. Het uitzicht op het pleintje. Vorige week nog oranje versierd, nu nog een enkel verdwaald vlaggetje. Bertus ziet het niet eens. Hij ligt op zijn verkeerde zij met de blik op de tv en de computer. Bewegen is haast onmogelijk. Ja, ik ben veel zwaarder geweest. Ik ben bijna 300 kilo. Weg. Nu weeg ik nog 125 of zo. Dat is allemaal wel. Je bent eigenlijk blij dat je het leven nog hebt. Laat me zo maar zeggen. En er zijn mensen die veel erger aan toe zijn. Dat vind ik veel erger. Ik ben blij dat ik mijn vrienden om me heen heb. Ik merk het verschil nog niet eens meer tussen buiten en binnen. Maar ik zou wel weer graag naar buiten willen hoor. Dat wel. Want ik wil weer in die mooie tempel daar verder op uh, juichen en gillen en roepen en floten. En, uh, ik heb uh, die tribune nog geopend bij Zoetrecht. Ik denk dat het een jaar of tien is geweest. Toen zat ik nog in de rolstoel en uh, toen kwamen ze uh, van Even kwamen ze op halen. En we hadden een feestmiddag gehad en toen heb ik dat. Uh, voor de aanvang van de, van de voetbalwedstrijd heb ik een door mogen knippen van de tribune. En uh, ik, ja, ik kreeg nog een hoop plezier van vroeger, dat soort uh, dingen. Een hoop jongens, Hansi, breien Bach en dat soort dingen. Allemaal van die oude jongens, van de oude bunningshuizen. Dat was vroeger een uh, vak van beruchte jongens uh, in het voetbalstadion van utrecht De boefjes. Ik was een schurk. <lacht> ik was geen uh, liefde, tje, laat me toch ophouden. Maar ja, euh, moet luisteren, als jij een klap krijgt ze terug. En proef het, je, je stad. En met jij kwam natuurlijk Utrecht, je ging in Amsterdam of je ging in Rotterdam of in Haag. En dan wist je gewoon dat ze je stonden op te wachten. En ja, dan ga je niet zo met je handen over mijn kastel. Het liep altijd achterop. Kijk, in zo'n lichaam kan je niet stil zijn. Dus ik ken niet helemaal voor. Dus ik was altijd een lul. Dus dat euh, maakt mij niet uit. Ben ik door geworden. Ik uh, ben een keer gearresteerd in, bij Wageningen. Ik ga gewoon die uh, tribune op. En uh, Utrecht die won dan met CW 1 of zo. En we moesten uh, weer terug de bus in. Voordat ik de bus in was, lagen al die ruiten eruit. Maar nou, uh, ik denk, ja, ik moet toch naar huis. Dus ik ga die bus wel in. En toen had ik een enkele de politiegrond aan mijn lichaam zitten. Toen zei, die agent, nu kun je naar, naar buiten komen. Je eruit, je dan haal je de rauten, dan uit. Toen kwamen ze met vijf mannen of zo, kwamen ze die bus in. En toen ging ik buiten op de grond zitten. Ik kreeg even vijf, menuren, vijf tellen. En dat was genoeg voor mij, dus toen ben ik op de grond gaan zitten. Ik belde de takenwagen van dijk Nee, dus kregen kreeg me mijn met gemogelijkheid omhoog. Maar ja, vind ik ook gek. Ik, wo ik woog toen al 300 kilo. Ik hoop uh, ooit eens in het stadion te komen. Ik heb uh, fysiotherapie om zo lang mogelijk te blijven zitten en dat soort dingen omdat er al mijn spieren en lichaamsdelen moeten aanpassen weer. Omdat ik altijd gelegen heb. Mijn liggen moet weer een hele andere, andere situatie uh, ben Voordat ik weer naar uh, buiten kan. En de gemeente uh, is een keer zo vriendelijk zijn om een rolstoel te rijden. Want die heb ik wel gehad. En mijn eigen uh, stomme schuld is die kapot gegaan. En, uh, maar nu uh, moet je kunnen bewijzen dat je een uur kan zitten. Ik krijg geen nieuwe rolstoel meer. Maximaal heb ik twee keer een kwartier gezeten. Nu begint pas twee keer per dag. Zeg dus maar eerst één keer vijftien minuten zitten, dan langs terug. En dan uh, vijf minuten later nog een keer vijftien minuten zitten. Het, uh, die rugsteun gaat omhoog en dan uh, moet je oefeningen in je bed doen en dat soort dingen. Nu gaat het niet, want ik ben nu een beetje door die kou uh, die ik heb. Dan ben ik een beetje buiten adem. En dan gaan we... bij de spelers op bezoek, wat dat ik beloof. Ik heb tegen Jan-Paul de Jonge gezegd... zodra ik beter ben, kom ik op bezoek. En dan zei hij, is goed. We krijgen weer behandeling Komt Bertus ooit zijn bed nog uit? En kan hij op de tribune van FC Utrecht weer juichen? Luister morgen weer naar de Oranje Soap uit Sterrenwijk. Tijdens de Sportszomer op Radio 1. Zeven dagen in de week, elke dag opnieuw. Bent u benieuwd naar eerdere afleveringen over het wel en Wee van de Sterrenwijkers? Ga dan naar radio1.nl en klik helemaal rechts onderaan op, nou, u raadt het al, Oranje Soap. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Joris Tabernitski. Het afgelopen half jaar heeft het CBR ruim 2000 automobilisten... een alcoholslopprogramma opgelegd. Ruim 500 van hen hebben inmiddels zo'n blaasapparaat in de auto. De rest van hen heeft nog een rijverbod, moet nog een verplichte cursus volgen... of wacht op de uitspraak van een rechter. Een man van 23 uit Münster-Geleen is vannacht overleden... nadat hij was mishandeld. Dat gebeurde op straat in Sittard. Twee mannen uit Sittard zijn opgepakt. Het is niet bekend of de verdachte het slachtoffer kende... En ruim 90 bootvluchtelingen die nog werden vermist bij Christmas Island... zijn mogelijk verdronken, dat zegt de Australische kustwacht. Een laatste reddingspoging van morgen vroeg heeft tot nu toe niets opgeleverd. De boot met asielzoekers kapseisde dat donderdag. 109 mensen werden gered, drie bootvluchtelingen kwamen om het leven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er wordt gewerkt en dat geeft nu vertraging. Onder meer op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Tussen Knopen Beekbergen en Over de Hoenderloop staat 4 kilometer. Verkeer richting eh, Amersfoort kan het beste omrijden via, vanaf Knopen Beekbergen. Gaat dan via Arnhem. Dat is een route over de A50, A12 en de A30. Maar ook op de A12 van Arnhem naar Utrecht wordt gewerkt. Daar staat tussen Veneraal West en Maarsbergen 5 kilometer. En verderop bij Maar nog eens 2 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Barneveld Amersfoort. Dat is dan vanaf knopend Maanderbroek. En dat gaat via de route A30, A1 en de A28. Dit is de Radio1 Sportzomer. Komend half uur nog is de mens goed geboren en kwaad gemaakt of is het andersom? En we hebben het mooiste van een week Radio1 Sportzomer op een rij. En wilt u ons volgen of iets melden? Dan kan dat op Radio1.nl. Twitteren kunt u met de hashtag R1Sportzomer. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Thijs van den Brink. To your heart, speciaal voor Geert, onze technicus. Wax, wat dat. Wax, moet je zeggen. Wax. Het zou natuurlijk kunnen dat u de hele week aan de radio gekluisterd bent geweest. Maar voor degene die dat niet is gelukt hebben... Ivo Samplonius en Micha Blok de afgelopen week voor u in een minuut of zes samengevat. Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week, Radio 1. Radio 1. Als Radio 1-presentator moet je aan zoveel dingen tegelijkertijd denken. Je computerscherm moet het doen. En nu verdwijnt mijn tekst van het scherm. Ja, nu kan ik niet meer... Uh, ik weet zelfs de naam van de persoon met wie ik ga praten niet meer. De studio moet heel blijven. Oeps, ik uh, gooi de lampen hier in <lacht> de studio. op. <lacht> Natuurlijk goed op de tijd letten, houden de interviews lekker kort. Wat gaat de Marge nou doen met kinderen die uh, toch willen vertrekken dinsdag... en geen eigen paspoort hebben?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 Dit was wel het meest efficiënte item ja. van deze sportzomer tot nu toe. Zorg ervoor dat de voetbalanalist zijn werk doet. Er kunnen vier ploegen op vier ja. punten, komen. Oh, drie, drie op vier punten ja, komen. Drie of vier punten komen. drie vier punten komen. En als dat de situatie is, wat dan? Ja, dan wordt het weer tellen, doelpuntjes tellen. En kijken wie dan doorkomt op doelsaldo. Nou, dat weet je natuurlijk niet. Nee, maar weet je dat al? Nee. Oh, prima. Nee. Heb je daar minuut of tien voor? <laughs> Dan word je pas verdorie voor betaald, man. Schrijf je introductieteksten voordat de uitzending begint. Gadis Elma Saoudi, goedenavond. Hallo. Van harte welkom. Uh, even, hoe wil je aangekondigd worden? Schrijf ik het even op voor later op de avond eventueel? En je moet precies weten wanneer de muziek is afgelopen. Er is toch een keer een producer geweest die heeft gezegd van... Dit is, dit is leuk, we stoppen, we klappen en dan gaan we gewoon weer door. En dat doen we twee keer. Het is toch waardeloos? Het allerbelangrijkste is, blijf kalm wat er ook gebeurt. Totale paniek hier, totale paniek. <laughs> totale, jongens, sit <laughs> back, <Total> relax. We <laughs> moeten door, we moeten door. En als er dan toch hier en daar wat fout gaat. In het gesprek met Van het Hek hebben we gelukkig de klaaglijn nog. Tom van Zek, goedemiddag.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 Die staat open, hè? Die staat open. Ja, die staat open, ja. Even opletten, anders gaat het fout met de puntentelling. Gisteren uh, was het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Uh, wie is de nieuwe Nederlands kampioen bij de mannen? Dijkstra. uit Friesland. Ja, uh, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Uh, Loewen Westra. Sorry. Ja, ja, Sorry. ik was volgens mij slip of de tong. Ja, en ik ja, heb ja. u al gezegd, ik ben niet heel erg streng. Dus ik vind het goed. Ja, wacht de even, ja, maar dat kunnen wij oh, vinden, Die Dat mogen maar, wij. Er is een jury. Dat is een jury. Het is een jury? Maar wat doet die jury dan? Die jury is uh, voorlopig heel druk met tellen, heb ik het idee. Dus dan weet je, we tellen hem er gewoon bij. Ja. Tom van Drek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Dion en Jurgen kunnen niet rekenen. Ja. Dat is wanneer het 1 plus 3 is 5. Nou, ik ga er onmiddellijk actie op ondernemen. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Hoi. Daar gaan we weer. Heart. Don't go break nu even serieus. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Gisteren uh, was dat uh, even uh, in verband met uh, de pre-show cocktail die wij altijd even nemen. Voor het programma even een cocktailtje, want dan uh, gaat het lekker die drie uur natuurlijk. Cocktails dus. Goed, we gaan door. Vraag 1 voor paardencommentator Ed van den Bent. Hoe heet het paard van springruiter Jur Vrieling? Met zijn paard, eh, paard Boelaboe. En boelaboe, het wordt ook wel steeds gekker, hè, Ed? Boebaloe moet het zijn. Oh, Boebaloe, oh, boe denk al. <laughs> boelaboe. Vraag 2 voor Robert Meder. Wat is de huidskleur van Stanley Menzo? Maar je bent een zwarte jongen, hè? Ik ben niet zwart, ik ben gekleurd. Vraag 3 is voor Tom van het Hek. Waarom moet een presentator ademhalen voordat hij gaat praten? Vijf uur. De Radio 1 Sportshow. Show. Lucella en Tom van Heck. Straks gaan we het hebben over Griekenland. Niet alleen in de kwartfinale bij het voetbal. Maar ook een nieuwe premier en zo'n beetje ook al. Een nieuwe regering. En de laatste vraag is voor Andy Houtkamp. Hoe heet de centrale verdediger van het Griekse elftal? Socrates, papastap is het. <laughs> die papa is opvallend weinig aan de bal, Andy. Nee, die is heel veel aan de bal. <laughs> maar ik zeg het gewoon niet. Dit is radio 1. De hoogtepunten van de week Radio 1. Hoort u nou ook een mooie bloeper of een opvallend fragment? Laat het ons weten via Twitter. Dit is radio 1. Gisteren is het proces tegen de Noorse massamoordenaar Anders Breivik afgerond. Het wachten is nu op het vonnis van de rechtbank in Oslo. Breivik richtte vorig jaar een bloedbad aan in een jongerenkamp... vlak nadat hij een bomaanslag had gepleegd. In totaal kwamen 77 mensen om het leven. Rolien Creton. Rolien, uh, wat schrijven de kranten vanochtend bij jou? Nou, in de kranten merk je vooral de opluchting dat het uh, de laatste dag van het proces is. Uh, de voorpagina van een van de kranten, een grote foto van de achterkant van uh, Breivik, dus zijn rug en zijn achterhoofd, met de tekst en nu moeten we verder. Een andere kant, een voorpagina met een portretfoto van een van de rechters, met de tekst nu kan ze eindelijk ontspannen in een zomerhuisje, in ieder geval tijdelijk. En ja, die opluchting merkte je gisteren ook heel duidelijk uh, in de rechtszaal. In andere kranten wordt Breivik ja, belachelijk gemaakt, klein gemaakt. Breivik kreeg gisteren het laatste woord, daarin was hij heel uh, chaotisch en Er was geen touw aan vast te knopen. En in de kranten wordt uh, gerefereerd aan wat Breivik zei over het Songfestival. Hij zei, Noorwegen leidt aan verachting van de eigen cultuur. Kijk naar het Songfestival, de laatste jaren sturen we alleen maar alle Maar nou, in het werd hij uitgelachen en dat staat nu uh, ook in de krant. Ja, 24 augustus, daar moeten we op wachten, want dat is de dag van de uitspraak. Wordt ja. er ook gespeculeerd uh, bij jou over wat het wordt? Wordt het gevangenisstraf, TBS? Ja, er wordt veel uh, gespeculeerd en dat is omdat het echt uh, nog beide kanten uit uh, kan gaan. Kijk, er ligt een enorme druk vanuit de samenleving om uh, Breivik uh, toerekeningszap aan te verklaren... en. Een ...gevangenisstraf op te leggen. Omdat veel noren vinden dat Breivik er met psychiatrische behandeling... ...te makkelijk van afkomt. Daarbij komt nog, als hij inderdaad een psychiatrische behandeling krijgt opgelegd... Ja, ...dan zijn de gevolgen bijna niet te overzien. Dan zal hij namelijk in hoger beroep gaan, heeft hij al gezegd. Omdat ja, psychiatrische behandeling is een schrikscenario is voor Breivik. En dat betekent dat het hele proces opnieuw gevoerd moet worden. Dus waarschijnlijk met alle getuigen en nog meer uh, deskundigen. En ja, daarbij is de vraag of de samenleving dat aankan. Tegelijkertijd benadrukt iedereen dat het juist belangrijk is dat de, ja, dit proces volgens de letter van de wet wordt gevoerd. Dus het kan ook zijn als de rechters echt denken dat hij waanbeelden heeft, ja, dan, dan kunnen ze hem ook uh, uh, ontoerengingsvatbaar uh, uh, verklaren. Dat horen we allemaal op 24 augustus. Dankjewel, Rolien. Graag gedaan. Ja, tijdens de zittingen zat Breivik er vaak lachend bij. Hij leek niet geroerd door de verklaringen van getuigen, slachtoffers en nabestaanden. Is hij hiermee de verpersoonlijking van het kwaad? En waar komt de kwade geest in zijn algemeenheid vandaan? Daar gaan we over praten met Rijn Gerritsen. Hij is wetenschapsfilosoof die goed en kwaad aan de lijf heeft ondervonden. Zo dus kunnen we dat zeggen, denk ik. Ja, dat klopt, ja. ja want wetenschapsfilosoof, maar daarna, uh, of daarvoor een tijdje op het criminele pad geweest. Uh, ja. Twee jaar in de cel gezeten. Hoe kom je vanuit de cel trouwens in de wetenschapsfilosofie terecht? Heel moeilijk. Dat is een heel lang uh, proces. Hoe maar heeft u dat, u dat gedaan? Dat voordat, ja? ik, voordat ik, uh, als ik met de, de pad op ging, studeerde ik al. Dus ik heb eigenlijk uh, na die tijd mijn studies gewoon weer opgepakt. En dat gaat zo? Nee, dat, dat gaat niet zo, omdat uh, um, een strafblad blijft, blijft altijd uh, aan je kleven. Je, je bent gest... dan niet per se welkom op de universiteit? Nergens. Gewoon nergens. Nee. Een strafblad hier in Nederland blijft tot je 82 ste van kracht, dus... Ja. Heeft u er nog steeds last van ook? Dagelijks. Ja? ja. Op welke manier? Probleem met verzekeringen afsluiten. Banen vinden. Um, relaties onderhouden. Relaties aanknopen. Wat zeggen mensen als het horen krijgen over je verleden? Dus als je wilt kun je er echt een heel groot probleem van maken. Maar dat moet je niet doen. Dat, dat, dat doet, doet u ik, niet? Nee, dat doe ik niet. Want u bent het dus gewend dat het een probleem is. En als, u, als het gebeurt, dan denkt u, oh ja. Nee, goed, ik heb ook een verantwoording in eens met kinderen... En, uh, dus ik heb mijn eigen pad gekozen en dat gaat goed zo. Ja, u moet gewoon door. Ja. Heeft u het proces Breivik intensief gevolgd? Ja. Dat komt omdat ik... Uh, uh, wat ik interessant vond aan het proces Breivik... is dat, dat is, uh, wat ik zag bepaalde overeenkomsten met het proces tegen Eichmann. Oh. En dat komt omdat zowel Breivik als Eichmann... die zijn uitvoerig psychiatrisch onderzocht. En eigenlijk door de psychiatrisch, in beide gevallen... die konden daar niks mis mee constateren. Het zijn gewoon normale... Uh, gezonde, uh, het valt niet binnen de uh, psychopathologie. Wat die, wat die mensen doen. Nee. En zo zie je ook dat. dat, dat uh, Breivik, die. Uh, zijn advocaat. betroogde dat gisteren nog. dat Breivik. staat op het recht. om als normaal mens veroordeeld te worden. als terrorist. Hij vindt zichzelf toereikend niet vatbaar. Ja, dan nou ben ik niet in staat. om te beoordelen. of dat daadwerkelijk zo is. met zo'n baadje. Maar. Um, ik vind wel dat. dat uh, die advocaat. Had, het maakte een heel goed punt een ook, ook filosofisch goed punt, dat, dat iemand het recht heeft... om als terrorist al veroordeeld te worden... en niet om als een ziek persoon aan de kant geschoven te worden. En dat recht heeft hij, vindt u? Dit, dit ben ik, zo ben ik, dit vind ik... en dus wil ik ook zo veroordeeld worden. Dat zegt hij eigenlijk. Ja, nou, dat is de vraag... Uh, de, de, de, als je dat breder trekt dan in, in Breivik... en daar komt ook weer dat het proces Eichmann tevoorschijn. Kijk, wat Breivik... wat in beide gevallen een uh, rol speelt, is dat... die mensen hebben on, veel kwaad aangericht... De vraag is nu, uh, uh, hebben ze dat opzettelijk gedaan... of ging hier geen boze opzet aan vooraf? Hij zegt het zelf van wel, toch? In het geval van Breivik is, is, de, is het geval dat die man heeft uh, lang, is, een, is een bepaalde illogie die aanhangt. Een, een geheimzinnige ridderorde ergens. De racistische ideeën, ga zo maar door. En daarin verschilt hij van het geval uh, Eichmann. Omdat uh, bij Eichmann spelen die uh, motieven geen rol. Maar de, de vraag die er aan... Uh, uh, uh, als maatschappij aankleeft, is van... is het mogelijk dat mensen niet uh, um, als goed of slecht worden geboren... maar dat ze meer eerder plastisch worden geboren. Hoe, en hoe worden ze geboren? Plastisch, dus het kan alle kanten opgaan. Het hangt van een hele hoop factoren hangt af hoe iemand zich gaat ontwikkelen. En wat denkt u? Ik ben geneigd tot, tot het laatste standpunt... dat het, uh, de, ik geloof niet uh, in het predestinatie leren of wat dan ook. Je wordt neutraal geboren en het kan alle kanten op? Ja. En... Dat kun je ook, ook middels een aantal experimenten kun je dat aantonen. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Dat, dat gewoon uh, mensen die zichzelf, van zichzelf zeggen: Ik zou niet tot dat kwade in staat zijn. dat zou ik nooit doen. Die kun je in een situatie brengen waarbij ze anderhalf uur compleet uit de rails lopen. Anderhalf uur, dat is snel. Ander, dat kan ook wel sneller. Oké, okay, kan, snel, hoe, <laughs> kan, hoe, kan hoe, hoe, hoe gaat het dan? Het ligt er aan. Je hebt, je hebt een aantal experimenten. En, uh, je hebt het beroemde Milgram-experiment. Onlangs is dat nog op tv is dat vertoond in een. In een uh, Show bij SBS 6, de Jeu de la More uh, werd het toen uh, genoemd. Dat mensen elkaar elektrische schokken toedienen. Als daar een bepaald bedrag tegenover staat. En als, het, uh, als de opdracht maar gegeven wordt door een autoriteit. Oké. Okay. Als, als iemand met gezag mij opdracht geeft om een elektrische shock aan Arie Slop te geven. In bepaalde omstandigheden. En ik krijg daar een paar tientjes voor, dan doe je dat. In bepaalde omstandigheden, als de setting goed is... Ja, de druk moet toch worden opgevoerd in dit soort omstandigheden. Ja. Want ja. lijkt het lijkt me iedereen dat doet. Maar er gaat, zijn ook even. mensen, die natuurlijk ook... Uh, refereer je dan heel vaak weer aan de oorlog. Er zijn ook gewoon mensen die tot laatst toe zich verzet hebben. Ik bedoel, het gaat niet voor iedereen. Nee, oké, okay, dat, dat, dat is ook de conclusie van dat Milkman experiment Het experiment van Esch wat eraan vooraf ging. En ook van Simbardo, wat erna kwam. Is dat 80% van de mensen die, die worden daartoe verleid. 26 biedt een weerstand tegen. Ja. Maar dan is de theorie dat het kwaad in ieder mens geldt. Nee, ze niet in ieder mens. Ik bedoel, je kunt, uh, zoals het geval van Milgram... er was duidelijk een autoriteit die, er, die erachter stond. Een man met een witte jas of uh, uh, wat dan ook. Iemand die dus een ander aanvaardt als autoriteit. Maar het uh, uh, experiment van Simbardo bijvoorbeeld... Ja. Daarin speelt autoriteit geen enkele rol. Maar dan is het mens tot uh, kwaad in staat. In plaats van dat het in de mens schuilt, dan is het mens tot kwaad in staat. In die omstandigheden is een mens tot kwaad in staat, ja. ja. Vermits de omstandigheden maar ja. zo zijn. Ja. Nou ja. Arislob? Ja, boeiend. Uh, dat experiment ken ik overigens. Dat is. Uh... En dat gaf al aan dat mensen soms heel erg ver uh, kunnen gaan. Inderdaad, dan is er een autoriteit bij betrokken. Ik denk zelf wel, en dat heeft ook wel met mijn levensbeschouwing te maken... dat ten diepste de mens wel geneigd tot kwaad is. En, en dat je dus in situaties zoals en ziet... hoe ver mensen dus ook kunnen gaan. Uh, en dat is natuurlijk heel heel erg ernstig. Als je ziet uh, wat, wat zo'n man uh, gedaan heeft... en dan nu ook gewoon zegt van ja, ik was bij mijn volle verstand... en ik heb hier gewoon een hele bewuste keuze uh, voor uh, gemaakt. Ja, dus de, de interessante vraag is inderdaad van... In hoeverre uh, beoordeelt Breivik die, die, die dingen die hij gedaan heeft, als het kwaad? Uh, ik bedoel, schuld is iets wat, wat, uh, wat ik ervan gezien heb, is niet bij die man aanwezig. Deze man denkt dat hij het goed gedaan heeft. Maar hij vindt wel dat hij gestraft moet worden, toch? Dat snapt hij. In maatschappelijk opzicht wel, ja. ja. Ik bedoel, hij ziet zichzelf ook niet meer als deel uitmakend van die Noorse samenleving. Nee. Als de mens neutraal geboren wordt... en het alleen de omstandigheden zijn die hem uh, tot kwaad verleiden... dan kan je er misschien ook niet zoveel aan doen. Uh, ik zeg niet dat alleen doet de omstandigheden. Ik denk dat die omstandigheden een hele belangrijke rol spelen. Ik denk degelijk wel dat, dat een genetische aanleg ook een rol meespeelt. Maar ja, dat is dan weer pech. Daar kan je ook niks aan doen. Uh, ja, maar... Uh, Had de je vraag... verantwoordelijkheid niet weg, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, precies. Uh, ik denk dat het verschillende, verschillende uh, uh, kwesties zijn... of de mens uh, daar doet uit vrije wil... of dat die uh, verantwoordelijkheid heeft jegens. En ik denk dat dat bijvoorbeeld die Breivink heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid... hier over de, het Noorse volk, voor wat hij gedaan heeft. En daar wordt hij ook op afgerekend. Maar of hij dat gedaan heeft uit vrije wil, of dat, dat, dat, dat vind ik een andere kwestie. Ja, dat weet u niet. Het zou ik zo niet kunnen beoordelen. Ik kan ik ken het in geval niet. Ik heb wel eens een keertje wat, wat door die 12.000 pagina's maar, lopen te browsen. waarbij mijn opviel dat hij de meest vreemdsoortige uh, aanhangers uh, probeert uh, te, te zoeken... Ik kwam er niet echt een coherent verhouding. Maar wat, wat ik wel zag, en dat je ik met, met, met, met Eichmann in het geval... het gaat meestal om zeer intelligente mensen. Ja, oké. Okay. En, en, en, en dat is juist zo beangstigend. want uh, Als wij het kwaad een, een plekje konden geven van... Uh, zijn domme uh, uh, mensen. Ja, precies. Het is een obroso type en uh, dicht bij elkaar staan wenkbrauwen. En die, nou, die kun je preventief al opsluiten, want daar komt nooit <laughs> iets goed uit voort. Precies. Dan heb je het scherp in beeld. Waar het De, ja, zit. precies. Ja. En ja. Dit, dit is... Dit is uh, um, dit is sluipender, omdat ook heel vaak, dat zie je ook uh, terug... dat, dat zenende delinquenten bijvoorbeeld zijn heel erg aardige mensen... als je er zo mee praat, heel erg intelligent, heel erg gevoelig... Mm. en ze zijn tot de meest vreselijke dingen in staat. Okay. Dat vind ik beangstigend. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump. Jump in your game Het 1968, mooi ja. The Doors, hello, I love you. We praten hier nog even met uh, Arie Slob van de Christenunie en met Rijn Gerritsen. Uh, meneer Slob, net komt het bericht binnen dat het CDA Brabanders prominenter op de lijst wil. Uh, Elie Blanks, maar die stond op vier. He. Die is burgemeester geworden in Helmond. En nu hebben ze bij de top 10 niemand meer uit Brabant. Hoe zit het bij u? Heeft u Brabanders op de lijst? Ja, wij hebben wel Brabanders op de lijst staan. Hermen Vreugdeel is onze hoogste kandidaat. Ik weet niet helemaal precies uh, wat zijn plekje is, maar uh, die staat op de lijst. Maar u kunt het zich niet maar... permitteren om uit elke, uh, elke provincie iemand uh, verkiesbaar te zetten. Lijkt nee, me. Althans, nee, dat maar... gaat niet. Het is natuurlijk wel goed als je wat uh, geografisch verspreiding hebt en bij het CDA was dat inderdaad opeens een heel onverwachts bericht. Ook nog een keer lastig omdat het hun financiële woordvoerder ja? is. Dus dat is wel even een probleem wat ze nog moeten oplossen. Dan moet je nou beter, beter een... voor het congres dan na het congres, want dan was het onmogelijk voor ze geweest. Ja, hij staat 23. Ik heb het eventjes opgezocht. Hij, ja, dus. Dat is toch ja. de man uit 1975, op het nieuwe dijk. Ja, en een hele goede wielrenner overigens. Hij, hij gaat volgende week met een hele club mensen vanuit Brabant naar ons congres fietsen. Okay. Naar Amersfoort. Ja, maar dat is wel van belang, de regionale spreiding ook bij u? Is wel goed om even over na te denken. Ja, kijk, als je alleen maar mensen neemt die uh, in, de, in, in de Randstad uh, wonen, dat is niet goed. Mensen in het rest van het land moeten zich ook vertegenwoordigd weten, maar die nemen ook weer andere inzichten mee. Dus enige regionale spreiding uh, is wel belangrijk. Maar dat moet ook niet een soort dictaat worden van je moet en je zal uh, alle provincies even langslopen. Nee, dat gaat niet werken. Vandaag zijn de congressen van VVD en D66. Zit u daar nou een beetje naar te kijken met een oog van ja, hier moet ik misschien straks mee regeren? Nou, je kijkt altijd wel naar je collega's. Uh, sowieso heb je met ze te maken, nu al. Uh, en uh, het is wel erg belangrijk ja, welke keuzes ze nu voor de komende jaren worden gemaakt. Dus als partijen bijvoorbeeld kiezen voor de stilstand... Nou, dat wordt wel erg lastig als je daarmee met ze moet samenwerken. Zit er trouwens iemand van de ChristenUnie, dat had je vroeger wel eens... Hè, dat je uitwisseling had van congressen. zit er iemand van u uh, bij? Volgens mij uh, wel bij de VVD vandaag. Uh, vanuit het bestuur zit daar volgens mij een vertegenwoordiger ja, bij d maken. Nee. Maar kijk, alles is natuurlijk ook via de media goed, ja, ja. Uh, goed te volgen. Maar het lijkt me toch een andere houding. D66 was vroeger altijd een soort erg vijand nu moet je ineens misschien een huwelijk sluiten met zich straks. Nou ja, we zitten midden in een crisis, dus dat is ook de reden geweest... dat we tijdens het lentakkoord gewoon een samenwerking met partijen waar dat kon, financieel-economisch. Ik ja, hoor een verstandshuwelijk eraan komen. Verstandshuwelijk. Nou, ik heb één goed huwelijk en uh, dat is meer dan... Nee, een ik heb het over een politieke <acht> ook... huwelijk, uh, en, meneer Slob. Daar zit nog heel veel warmte bij en liefde. Uh, ja. Nee, kijk, dat zal echt, uh, echt moeten blijken... ook hoe je over andere onderwerpen afspraken kan uh, maken. Maar ik vind wel dat we in deze tijd niet gelijk al moeten beginnen... met iedereen uit te gaan sluiten, want... De vragen en de problemen zijn zo groot. Uh, en dat vraagt ook samenwerking in de politiek. Ja, Renger, heeft uh, geweld op straat voldoende aandacht in de verkiezingsprogramma's die er tot nu toe, toe verschenen zijn? Uh, het geweld op straat direct denk ik niet. Wel, wel de, de, de oplossingen die ervoor worden aangedragen, althans de, de, de schijnbare oplossingen. Ik zit eens te denken aan het de gevangenisarchitectuurontwerp van Fleur Hagema. Heeft, heeft hij. Een het, gevangenis uh, ontworpen. Ja, Kijk. met een ontworpen met, met een wit gedeelte, een grijs gedeelte en een zwart gedeelte. Oh, en daar bent u niet voor, zou te horen. <laughs> nee, de, de, de, waar ze gewoon niet mee stil heeft gestaan van. dat we zeggen dat we die persoon zelf in de gevangenis zetten. Wat doet het met de bewaarders? Mensen die moeten okay. werken. Tijd is op. Dank voor uw komst. Uh, Rijn Gerritsen en Aris Lop. Het volgende uur hebben we onder andere de jukebox. En als u van Feyenoord bent, dan moet u blijven luisteren. In België staat ze bekend als de barones van de armen.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 Dit is Radio 1.